Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ChristenUnie wil een nieuwe wet rondom draagmoederschap tegenhouden. Nederland zou als een van de eerste landen in Europa met zo'n wet komen, dan zouden wensouders al tijdens de zwangerschap wettelijk de ouders van het kindje kunnen worden. Maar de ChristenUnie heeft grote bezwaren. Ik vind het uh, draagmoederschap moet niet genormaliseerd worden in Nederland. Ook omdat we zien juist internationaal dat juist vrouwen uh, de draagmoeders uit beeld raken, uh, kwetsbaar zijn. En ook dat voor kinderen grote gevolgen heeft. En dit is een wetsvoorstel wat in die zin een wissel omzet. En juist in deze tijd zou ik zeggen dat moet de Tweede Kamer nu niet behandelen. Laten we op verkiezingen wachten. De Kamer stemt op 12 september of ze de wet rondom draagmoederschap inderdaad op de lange baan willen zetten. Bij het weghalen van auto's op het vrachtschip Fremantle Highway is een elektrische auto in brand gevlogen. Waarschijnlijk komt dat door de batterij van de auto, zegt het bergingsbedrijf. Het vuur was wel snel geblust. De Fremantle Highway vloog vorige maand in brand op de Noordzee en ligt nu in een haven in Groningen. De boer Burgerbeweging maakt vrijdag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Mocht PPB bij de verkiezingen in november de grootste worden. Caroline van der Plas zei eerder al dat ze zelf geen premier wil worden. Onder meer omdat ze weinig ervaring heeft en ze niet van vliegen houdt. En in Rotterdam is afgelopen weekend een eigenwijze mannetjespouw ontsnapt uit een kinderboerderij en nog altijd niet terug. Het beest paradeert door de wijk waar die door bewoners gevoerd wordt en dus geen zin heeft om terug te komen. Medewerkers van de kinderboerderij gebruiken nu YouTube-geluiden van een vrouwtjespouw om hem terug te lokken. Kijk hoe snel hij ook is, hij is hè? Hij is, ja, hij is zo. Zo. Maar nou moet ze nog deze kant op. Ja, en deze kant op. Ja, dat bepaalt hij dus lekker zelf. Hij vliegt in tuinen en op daken. De kinderboerderij is bang dat hij onder een auto komt en wil hem zo snel mogelijk terug in zijn hok.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 Throw your head against the wall, but don't get smart with me I see, don't get smart with me So you wanna live on hold, I never knew you handled the world so well So you wanna live on hold, I never knew you handle the world so well Big Mouth, Smoke Talk, everybody showing out Big Mouth, Smoke Talk, everybody showing out Big Mouth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 I never knew you handled the work so well So you wanna live on hope I never knew you handled the work so well Big mouth, small talk everybody showing off Big mouth, small talk Everybody showing off Big mouth Small time Everybody showing off Big mouth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 in Brussel opgenomen... maar verder allemaal Vlamingen... en die vonden ons geweldig... ook natuurlijk... Nederlandstalig waren... dus we werden de hele tijd daar gemats... en ja, dan kan de studio je wel matsen... maar de engineer moet je dan ook willen matsen. Ja. Nou, het hele ja. ze ook... Dan zaten we echt tot vier, vijf uur s'nachts uh, door te werken. En dan vroegen we van... Uh, ja, vind je het nog leuk? En uh, hoefden we niks extra voor te betalen. Te geven, we betalen ja, gewoon 8 ja. uur. En we zaten er 16 uur. Okay. En uh, we kregen nog een fles champagne ook naar uh. <laughs> uh, dus het laatste nummer. Dus dat was uh, geweldig. Dus die hebben ja, ons heel erg leuk, geholpen. He? Ja. Omdat ja. ze wisten ook dat wij dat allemaal zelf betalen. Ja. Dus, uh, en hoe kwam je dan bij Jean-Marie terecht? Want dit was toch...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 Hoewel, ja. Tegenwoordig wel, maar dat hebben we niet eens geprobeerd of zo. Nee, toen de tijd. Moeten we dan ja, Martin Hennet ja. uh, van vissen ja, ja. een bandje sturen? Ja. Dus wat blijft er dan over? Uh, dus zoek je toch iemand met wat, wat meer ervaring. Niet iemand die ongeveer hetzelfde level zit als jij. Nee. En dan kwam je al gauw bij Samarie uit. En uh, wij vonden ThyssenMatic ook een hele goede band. Overigens, nu die naam valt. Het lijstje. <laughs>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 Ik had echt blaren toen want ja? het was de hele zware baspartij... met allemaal octaven in de refrain ja, ja. Uiteindelijk heeft hij er een één keer meegespeeld Oh, Jan. Ongelooflijk, heerlijk. Ja, hij ja. was uh, superleuk. Dus uh, hij heeft op opzij geproduceerd. Hij heeft later 666... Wat uh, nog? Oh, hij is niet alleen op zee, nee. En hij heeft oh. meegespeeld nog op uh, NURX...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 Eén akkoord, het hele nummer, één akkoord. <laughs> dus, en dat was van, uh, hij zou eruit gaan, dus N.U.R.X. Ja, ja dat is ja, oh. ja. beter uit. Ja. Dan was het wel een goede titel. <laughs> ja, mooi. Mooi ja, verhaal, ja. ja.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 En toen uh, mocht ik ook het voorprogramma doen voor Madonna in de Kuim. Nou. Dus ging ik dat live mixen voor 45.000 mensen. Toen, zo, yeah. Makkelijker dan een band. En dat was maar acht lijnen of zo, acht velers. Uh, maar dan toch, uh, ja. En yeah. dat vonden we eigenlijk helemaal niet bijzonder. Toen later denk ik: heb ik dat gedaan? <coughs> ja. What? What? Ja. <laughs> nou, en toen kon ik ja. er wel. Uh,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 Handclaps, dat is bijna niet te doen om dat op te nemen. Het klinkt altijd waarlijk. Voor als je gewoon zo met je handen plat op je, op je benen slaat. Yeah. Oh. En ja, dan twee man naast elkaar. Ja. Dan heb je echt, en dat heel erg overstuurd met compressie in een noise dan heb je top handclapsound. Okay. <laughs> en allemaal van die dingen van, ja. uh, maar dat zijn allemaal akoestische trucjes uh, bij Ivy Green, Daar heb je toen een heleboel nummers. Uh,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 dus de bedoeling dat je tot de uur van 8, 9 doorgaat. naar nou, de eerste, ja. dat ga je al tot de 11 uur door. Natuurlijk, ja. ja. En de volgende dag, dan begin je niet om tien uur, maar om half 11 of elf uur. En dan ga je, het wordt steeds later en ja. lar. En je gaat s'nachts door, ja. ja. En ja. ik zat als kettingroker daar in al die kleine hokjes. En ja, het is geluiddimpend, dus alles zit potdicht. Ja. Dus uh, ja, je kon elkaar bijna niet zien door de sigarettenrook. Iedereen rookte ook nog.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 Nou, die hoor ik dan spelen. Ja, ik heb ooit, volgens mij toen ik 13 was of zo, een jaar klassiek les gehad. Maar dat, uh, dat lukte dat lukt niet echt. echt. En toen had ik Harry Saxioni ontdekt. En dat ging echt nootje voor nootje, die, niet die hele moeilijke nummers, maar de wat makkelijker ja, ja. nootje ja. voor nootje ja, okay. uitzoeken. Ja. En dat was natuurlijk veel leuker dan uh, die, uh, die oefenstukjes die je dan voor gedaan had. Ik heb maar één jaar gedaan. Ik heb er ja, ja. Ook altijd niks van ja. geleerd.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 Hoe belangrijk is een producer eigenlijk? Dat kan zijn totaal niet, tot en met de producer die uh, alles bijna ja. alles ook schrijft. Ja, en die, die staat dan ook bij de aftiteling. De Phil Spector of zo, dat is een. Uh, Rick Rubin. De... Ja. Nee, nee de, de, de Phil Spector was bijna alleen sound. Maar je hebt de producers die echt uh, heel veel invloed hebben op de, op de muziek zelf. Oké. Okay.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 Stom vervelend stuk. Eh, ja, ja, weet je, je, je wel. Dat, uh, is 32 uh, ja. maten, nou, 4 maat hebben we het al gehad hoor. Dat is helemaal een uh, ja, ja ja. Of is dat het intro? Het uh, is hartstikke leuk nummer. Maar het is een ja, stom staat... intro. Maar meer dat soort dingen. Dat is vaak wat ja, ja. een uh, producer ja. over het algemeen doet. Ja, extern. Oké. Okay. Ja. Ja. Of ideeën aanleveren. Uh, andere ja. bands. Andere voorbeelden. Ja, moet je heel uh, erg maar uitkijken. ja. Uh, <laughs> Nee, ik had op een gegeven moment een Italiaanse band, half Duits, half Italiaans. En die begon bij de eerste take, bij het eerste nummer, bij het eerste woord. Ik zei ja, oké, als je daar eindigt of zo, aan het einde van het nummer, maar als je zo begint. Ja, tenzij heavy metal of zo. Maar het komt totaal fake over. Het is gewoon ook helemaal niet leuk of zo. En toen heb ik ook wel fout gemaakt en toen draaide ik iets van Nino Simone. Heel wat anders. En toen zei hij van nou, uh, laat maar, ik ga vandaag niet meer zingen. <laughs> ja, dat was ook echt heel stom. Ja. Ja, uh, dat had ik niet meer te doen, maar daar moet je heel erg mee uitkijken. Met, uh, ja, het is ook gevoelig. Ja. Vanuit, de muzikant, vanuit de muzikant van ja. ja kritiek, wat je zelf ja. maakt. Ja.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 Maar in ieder geval niet die nee. dodelijke dwang. En maar ook... architectuur is er ook wel creatief werken eigenlijk. Nee, hoor. Nee, niet? Oh. Nee, het is, Toen ik ging studeren zeiden ze al, let op. Het is ongeveer 2% van je tijd als architect ben je creatief. creatief. Oh, dat is en ding, de rest ja. is organisatie en techniek. En dat is ook zo. Je hm. moet eigenlijk ja. allemaal... is jammer, ja. Er ja. reizen allemaal problemen en die moet je de hele tijd uh, oplossen. En ja, dan proberen ja. Ja. het ontwerp nog...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 Thijs kende geen gevaar Ze hoefde niets te zeggen, alle woorden waren waar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 want ik had toen een vriend die compositie studeerde op het conservatorium in Den Haag, en die me mee naar die mei concerten daar op het conservatorium hmm. en dan deden Louis-Anders en Peter Schatten en zo, deden uitproberen stukjes die nog niet voor het publiek waren, maar dan was ik zeker, uh, okay, zeker? van die repeterende patroontjes oh, en zo tą, dat ja soort <musi six> yeah. yeah. dat ik heel veel gebruikt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 is met een clown want gedaan? someone ja. help me to break up this band Let the death of a clown the death of a, of a clown for the, clown, the yeah. death of a clown ja. do do do do do do do ja, dan dat moet er toch eentje uit jouw cool. jou ja. ja. dat <laughs> was volgens mij mijn eerste singletje, ja. Wat leuk. en ook voor gespaard hè, natuurlijk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 zo, en exact. ik doe bas en gitaar en keyboard. En een computer. Um, dus vandaar dat ik ja. die erbij had gedaan. Oké, okay, ja. Yeah. Ik vind het een leuk, nummer. Ja, ik ben Benieuw, ja, benieuwd naar meen... de rest eigenlijk. Want uh, ik kon het nergens terug, ik kon het niet op YouTube of op Spotify. Nee, het is, ik is kan het wel echt... even pakken. Met een, uh... En van mijn stiefzoon, de zoon van Simone, ja. lag hier een kuifje. Man op de maan. Uh, en nou, Art was hier en we hadden weer de, de nacht was dan weer een naam. Of ja. uh, branding of uh, allemaal vreselijk. Ja. Dus nu zag ik, ik zeg, ik weet het. Man op de maan. Ik pak dat stripboek en Art meteen, yes, dat is een leuke naam. Ja, ik vind hem ook goed. Ja, dat is mooi.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 Dus dat werd dan of veel harder een nu wevenachtig. Of juist, want daar hadden we een paar keer jams mee gedaan, juist veel jazzier, veel okay. vager ja. en softer. Maar hij heeft die niet eens gekregen. Oh. Vreselijk. No. Zo'n piep. Uh, ja? heel ja. Dus ik gaf een groot feest toen ik zestig werd. Ook met de band. Vetor Flowers speelde daar op mijn feest. En.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 Nou ja, wat, met name ook die grotere zalen... dan heb je die, die side-fills, ken je dat? Ja. Je hebt zo'n drumstick daarachter... een ja. drummonitor... en dan heb je die side-fills... en dat zijn goed, kleine ja. PA's. die blazen gewoon in je oor. Ja. Ja. Dan heb je die wedges. die krijg je ook nog zo recht tot voor. Ja. daar staat voornamelijk zang op. Uh, dus dat is niet goed voor oren... maar ja. ik, ik heb een lichte... wel doofheid... verhoogde gehoordrempel... Mm -hmm.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 En dan loop een koelkast, biertje en dan lekker en dan zet je hem ietsje harder. Oh, ja, en dat ja. gaat de hele tijd door, ietsje harder. Het is dus, steeds harder, ja. Weet ik ja. wel, een keertje toen, ging ik, toen had ik die, uh, de tijdplaten of de tape, nou ja goed, de computer de ja. doorloop. Ging naar het verleden, kwam ik terug en ik pakte dat ding op. Ik denk, heb ik dat op mijn hoofd gehad? Dat is gewoon absurd ja. hard. Ja, ja is een pop van, het is een spiekertje, dat zit twee centimeter van je trommelvlies. Ja, zeker, van ja. Je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 op de Jacob van kaarten. En... was nog een werkje meer. En dat waren uh, jams. Dus we, alleen okay. met dit verschil... dat in, in plaats van met cassette opnemen... neem je meteen met een chique... en dan soms dan had ik... Uh, bijvoorbeeld een leuk gitaarpartijtje. Of dan speel ik op twaalfsnaar gitaar. En dan hadden we verder nog niks. Maar dan speelden Michel en ik... dus drums en twaalfsnaar gitaar. Dat namen we dan op...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 maar we wisten ondertussen ook wel wat hoe je instrumenten goed kon ja. laten klinken. Dus we konden in eenvoudige studio's wel ook wel hele ja. goede, goede sound ja, dat krijgen. Ja. Ja. Nou, daar ben ik allemaal wat trots op. Maar ook ja, al die dingen wel. Szerne, nou, dat is bijna alleen maar die demo's van voor het eerste vinyl...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 And there's a lot of blues because we're living on top of the world, but now we move with beat of the footsteps. Because we're living on top of the world, but now we move with speed of the footsteps. So come on, come on, you can live back all your life. You can live back all your life. Come on, come on. You can live back all your You can live back on, your, you your life come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Sex, sex, sex. Come on come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, sex, sex, sex. Everybody will be wrapped up in rubber, living, sealed up and rubber, cause they're scared to death. Will the cities be blocked? Will the singing be stopped? Mm, let's not let that happen, I'll show you how to do it now.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 de Jordaan. En dus de koning van Nederland... die weet niet wat de Jordaan is. Come on. Nou, en toen gingen ze dus uh, het geweldige werk... Een potje met vet opnemen. Een potje met, met uh, ja, ja, ja, dus met uh, Theo en Thea... en Betty um, Lapat ja. ja. en Marco Bakker. En toen kregen ze slaande ruzie... over de tekst van een potje met vet. Dus ik denk.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 B mais elf. Uh, again. Okay. En, maar dat is alleen maar. Uh... Een okay. Met alleen, alleen dat. En dan 7 uh, okay. minuten lang. <laughs> maar dat is niet echt radiovriendelijk. Nee nee, nee, nee, nee, Maar dat was wel uh, echt een invloed ja. op ons. Dat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 I got the thing out I can't